opwekken of zuiniger produceren. Als het om het ontdekken van nieuwe beleggingskansen gaat, zitten wij er bovenop. Stap nu kosteloos in tot en met 16 januari. Robeco, die investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de brochure en het prospectus. Beide zijn gratis te verkrijgen via robeco.nl. repareert. vervangt. Bas van Liemt, filiaalmanager van Carglass, Woerden. Elke winter barsten duizenden autoruiten... terwijl het door Karglas eenvoudig voorkomen kan worden. We kennen allemaal de uitdrukking... het vriest dat het kraakt. Zo is het nu ook met autoruiten. Een sterretje kan door de winterse kou gaan kraken... oftewel een barst worden. Wist u dat in de winter de kans op doorscheuren... maar liefst 3000 keer groter is? Laatst nog een klant. Hij reed al een tijdje met een sterretje in zijn voorruit. Buiten was het koud, dus zette hij de verwarming lekker hoog. En toen... Opeens, krak! Het sterretje werd de grote barst dwars over zijn ruit. Bij deze klant moest de hele voorruit vervangen worden. Dat doen we natuurlijk graag en goed bij Carglas, maar het was beter geweest als hij meteen naar ons toe was gekomen. Want als zo'n sterretje nog klein is, dan repareren wij het direct met onze speciale hpx 2 hars Dan is die ruit gegarandeerd weer net zo sterk als daarvoor en de reparatie is voor u in de meeste gevallen nog gratis ook. Bel daarom nu Carglas 0800 0406. Mediamarkt is gek geworden. Nu waren we al niet zo gewoon, maar tijdens de te gekke uitverkoop... zijn we zelfs gekker dan gek. Alles mag weg tegen de laagste prijzen. Niets is te gek, maar let op, alleen deze week. Mediamarkt. Ik ben toch niet gek? Dat is toch wel wat. Ik bedoel, dan heb je dus een, een uitgescheurde voorruit met een sterretje. Dat is toch allemaal niet lekker. Want mensen die net gegeten hebben, sorry. Wil je mijn een voorraad even? Au! Oh, oh. 3FM presents Eurosonic Noorderslag. Deze week kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu. Oh, wacht even, een klein momentje, de tekst rolt net uit de fax. fax. Ah, daar is het. Oh. Extra Weekend.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 One, one, one, one. Hé, <laughs> feestless dan? We come one, negen minuten over zeven. Yeah. Ja, ja. Ja. ja! De hele week kijk ik al tegen anderhalf aan. Maar niks is lekker dan het uitzicht op vrijdag. Dat is namelijk. Nou, je wil jullie weten hoe die prachtige bril van Michiel Veenstra weer schittert in die uitgebalanceerde. Feestaf! Verlichting. En, kijk eens, de catering is ook binnen. De catering! We meeting. kunnen weer los! Ja! Echt om een feestje. Uh, zal ik voor jou was een, uh, een spa bruin opentrekken, Liefstallige heer. Nou, oh, ik denk dat als ik die opengemaakt heb, dat die ook meteen binnen nu een half uurtje wel leeg zou kunnen zijn. Ja. Maar, ja. Nou kijk eens, flesje 1 en flesje 2. Nee, en oh, samen oh. gaan ze worden genuttigd door. Ja, komt hij hoor. Ga nooit vanuit zonder je sleutel hangen. Dus deze, maar kut is voor. Ja! Dank je. Okay. Okay. Maak je die even open, die is dan voor jou. Dat doe ik even alsjeblieft meneer. Hoppakee. Oh, okay. nou, uh, nou, dan, dan zeg proost. ik uh, proost. Ga even schreeuwen. Ja! Tien minuten over zeven, het moment dat je het toch even meepikt. <tieden> rustig, rustig! rustig, rustig, rustig, rustig. Step from the road. Cover of another perfect. One. Binnenkort een keer drugs nemen, die gasten van de Chili Peppers. Waren ze beter, hè? Waar waren ze echt goed. Ja. Had je nog Knock Me Down en zo? je? Oh, een give it away. Och, oh, goeie meuk. Dat waren echt... Dit is een beetje... Waar is mijn B.O. Deo en ik weet het ook niet meer. Chili Peppers. En Snow. Heel. Waar is mijn B.O.? Dat, als je Beo zegt, moet ik uh, uh, onwillekeurig denken aan Leo vogel. de Beo. Oh, de ja, van vogel. vogel. Ja, Leo de Vogel. Leo de Beo. Dat was een stripfiguur de Mickey Maanblad vroeger. Ondertussen wordt het drumstel opgezet. Het is toch fijn dat iemand. Houd dat het heel. Die <laughs> dus vijf minuten de tijd gaat om het in elkaar te zetten. Hij denkt, nou, de microfoon is gaan open. Laat <laughs> het drumstel in elkaar zetten. Ik heb ook een plaatje opgezocht op Google. <laughs> Van een drumstel, hoe je dat in elkaar moet zetten. Ja, hij, hij. ja, dat doet hij, hè. Dat is echt... Euh... Elke week, We komen elke week weer achter meer uh, rare dingen die, uh, die onze toffertjes... Het... Oh, is het sterk voor die Oh, op. Staat dat drumstel net... De vraag is, zou het drumstel vanavond nog gebruikt gaan worden? Nou, het zou zomaar kunnen, want... We hebben wel een zanger, een, een, een, een, ja, een zanger. We hebben een een zanger. Ja, nou, ja, oog, precies, precies. Oog, een zanger. Want voor het de duidelijkheid. het is tijd voor de inhoudsopgraven in van dit programma. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in een nieuwe aflevering van Extra, Extra Weekend. Weekend. Dank u. Ja. Die van vrijdag 12 januari 2007. Buiten is het lekker warm, binnen zitten Gerrit en Michiel klaar voor weer een gezellig radioelement... waarmee uw vrijdagavond versterkt zal worden en tot ongekende hoogte zal worden gestuurd. Weet je dat nou op? Nee, dit verzin ik echt Oh, dat verzin je oh. ja. Wat goed zeg. Vandaar dat ik ook uh, best trots ben op mezelf dat die zinnen ook nog lopen. Ja, ik was, ik was halverwege de mist in gegaan. Ja, nou. dat, je toch, dat, dat je een werkwoordvervoeging niet goed hebt en zo. Ja. Maar goed, um, de Bonte Vrijdagavondtrein gaat zometeen razend van start... met het welbekende radio-item. <lacht> uh, oh, ja. Uh, ja. De nou, De Bonte Vrijdagavondtrein had een kleine vertraging. Ja, sorry. Dat gebeurt vaker met treinen. Uh, waarin wij <lacht> <NS>. <lacht> <lacht> gezellig telefonisch contact zoeken met u. Ja, u. Daar, thuis, ja. in de auto of op het werk. Bel vast 0909-1336 en deelt u ons mede hoe uw weekend in elkander gaat steken of de afgelopen werkweek in elkander stak. Ondertussen heeft de, de, de, de drum in elkaar zetten man, een gebroken bekken. <lacht> we even een zieger komen. de Nou, dat hebben we, maar hebben we natuurlijk ook. The Lift. Ja, dat volgt dan weer op. Um... In, uh, The voice is het de bedoeling dat je een bekende stem hackt? Ja, en daar hebben we natuurlijk weer prachtige prijzen tegenover staan. Niemand die weet. Hebben, hebben, nee, hebben we, we. Hebben we wat prijzen geregeld? Nou, even kijken, we Ik heb hier even een in de kast gekeken. kijken. We gaan wel even. We kunnen altijd nog. Ik leg oh, deze chipsel even apart. Dat komt goed, zo, we we prachtige hebben prezen prachtige prijzen. Prachtige prijzen. met hebben zo'n hout het wat kosten hoor. En, uh, nou ja, dan is het eerste uur al bijna voorbij. Want we hebben altijd. Op het draaiboek staat dat zo rond 10 voor half die voicelift is. Wow. Nou, dat redden we dat, nu al niet. wordt word weer niks, dus wordt het wordt weer, niks, weer he? 8 uur. En voor het 8 uur is, uh, is het alweer 8 uur. En uh, in het tweede uur van Extra Weekend, straks tussen 8 en 9, hebben wij natuurlijk, zoals elke week, gast. een gastmensen. En nou, oh. nou... En dacht dat je alles al gehad had? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want... Waarom is het toch zo dat iedereen de hele week al vroeg... wie heb je te gast, dat we allemaal moesten nadenken? Ja, erg is Slecht, dat, hè? Dat, dat moeten we ook niet op de radio zeggen, dit. Oh. Zullen we afspreken dat we dit niet op de radio dat zeggen? Goed, Jeroen van Koningsbrugge! Oh, ik heb al zijn platen en die wil die onmiddellijk nemen. oh nemen. Oh, oh, mensen, mensen, mensen. Hij is uh, acteur en zanger ook, hè? Ja, hij speelt in uh, de band Zeus, Zeus, uh, uh, Zeus, maar dan op zijn Engels, dus Zeus. Aha, uh -huh. dat klinkt goed. En uh, hij is uh, bekend van uh, uh, zijn optredens uh, als autodealer... In de, de commercial. Ja. Van een citroenreclame. Die dus. Uh, ik kreeg trouwens uh, net de fax over wat we weg gaan geven in de voice-lift. Oh! Wat geven we weg in de voice-lift? Super last-minute um, arrangement. Oh! Voor Noorderslag EuroSonic. Want dan mag je vanavond nog uh, gaan genieten van alle optredens in Groningen. En ook morgen. En als je zegt van, nou ja, uh, je. Leuk, maar hoe doen we dat met slapen? Geregeld. Je krijgt namelijk ook twee overnachtingen op een Groningse hotelboot. Echt waar? Ja. Ja, het het arrangement. Arrangement. Jullie een beetje belang. Dat straks nog allemaal te winnen in dit programma. En we hebben nog. Nou, dit. Ja, gaan we het we nu wel heel snel, hè? We moeten, de, we moeten rekken. We, ja, want de, de inhoudsopgave in één blokje afronden. Ja, dat, dat kan dan natuurlijk niet. Zullen we ons vragen of iemand wil blijven hangen voor de wilprik? Nu al. Ja. Oh, eh, Hallo. Uh -oh. Blijf even hangen voor de wildprik. Ja, is goed. Mooi. <laughs> nou, zo. En dan we nou, meteen nou, ook deel 2 nou, van de in. Dat <laughs> is op <graven. laughs> Nou, Geregeld. Wat een schema. Ja lekker hè? Wat een schema. Ah, gezellig. Het is vrijdag oh, aan. Ja. Dat zijn yeah. Het wij. is weer weekend. Het is weer weekend. Ja. Lekker suiker! Extra weekend. weekend. Je ontdekt.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 often as I can my goals to reach your hands any day Dat is rustig, man. Zo'n mooi gevoelig liedje. Ik zing heel graag heel hard mee. Ja, ik vind het echt. I niks, miss uh, you! Een, love. Uh, mooi, uh, mooi nummer is het, hè? I've run out of complicated things to say. Wat is er met de uh, allemaal? <laughs> ik vind het echt. Dit is dat eerste half uur met het programma. Dan moeten we nog tot tien uur en dan begint nu al dit. Ik heb vanmiddag backstage ook op deze manier Damien Rice meegezongen. Dat is te gek. Oh, wil je eens doen? Ja, dan ja, wacht eens, zal ik ja, even beginnen even. Doe even. Dat is echt zo mooi, want dan uh, begint hij uh, nou, gewoon heel rustig, zoals hij begint. Gewoon zoals we hem kennen. Ja, huh? En dan, dan moet je steeds meer losgaan. Echt? Dan? Ja, dan, dan krijgt dat liedje een heel nieuwe lading. Het gaat die nu opbouwen. Hè? Ja, het is dus, vooral, uh, vooral de opbouw van, uh, nou, van de emoties die je daarin uh, tentoonstreit. Nou, zo van uh, Ja. U gaat luisteren naar het Michiel Veenstra ensemble. Zullen we spoelen? Dat is nog een herhaling van het piano. Oh, dit duurt even natuurlijk, hè? Ja. Wacht even. Een half liter bier gaat binnen. Heerlijk. Nou, hij begint dus vrij normaal. Dus je begint normaal? Oké. Leave me with the waste. This is not what I do you'll be thinking of you. after the long time of Doe maar, ja, ik, ik, ik heb een beeld nu. Ik heb nu een klein een Dat is prachtig. liedje. Oh, prachtig me elke keer weer als ik het hoor. Het ergste is nu dat iedereen die dit prachtige cd'tje gekocht heeft, dus nu thuis zit en denkt. Oh, zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken. Nee, nee, nee. Maar het is ook een hidden track. Als je echt? de CD 9 van Damien Rice een half uur langer laat aanstaan dan dat hij eigenlijk duurt, dan komt zo'n achtige versie. Je weet niet wat je hoort. Echt? Ja, echt heel moezon hoor. Wauw, daar ben je wel nooit opgevallen. Nee. Ja. Het schijnt ook dat Damien Rice voor zijn uh, nieuwe CD, 23, een koffer van toppetje gaat opnemen. Echt? Ja. Dan die je lopen. En ik ben Nou heerlijk. Je We zijn midden bezig met nog de inhoudsopgave van het programma. Oh ja, de wilde. ik Want we hebben straks nog Operation DJ Storm die hier vorige week nog in die studio was. Nou, nou nou als ik dat had geweten, had ik mijn leesbril meegenomen. Nu zijn het alleen de leeschip. Ja, nee. <laughs> maar die heeft weer uh, een fantastische mix gedaan, gemaakt. En die gaan we straks uit. Ik heb een kleine waarschuwing voor de mensen. De Zingende Bergheid zit er ook in. Wie? Michael McDonald. Oeh, ja, ja, dat, is, dat is leuk. En ik heb trouwens ook gehoord dat uh, Tom Blomberg. Uh, Blomberg Blom nou, nog eens. Ja, dat in goed tijd. Wat ja, dus is dat nou weer, joh? Blomberg Blom is er volledig de weg kwijt. Je komt toch altijd s'nachts langs? Hij komt inderdaad normaal gesproken s'nachts in. de eind in de nacht, maar ik ben er niet vannacht. Oh? Want uh, jij zit er oh? van 4 tot 7. Waarom wordt het dan? Omdat uh, ik heb morgenmiddag een programma extra. Oh je flexen! Dus, dus ik denk als je oh je ziet de fax nu pas. Je hebt een extra weekendprogramma. Ik heb ja. En <tiedacht> ja, die Zoe heeft een bacteriële infectie opgelopen. Ja dus die van kan zo niet zomaar windrond. dat verdamme. Ja ja elkaar, ja. Ik wil het ook niet weten, maar binnenkort Juh. zie je de video. <tiedacht> en tot die tijd uh, windhond die lucht. Ja nou ja vooral de wind ja. Ja over wind gesproken. Weet je waar ik zo van baal rond die tijdstip? Nou? Van die ijsprogramma's. Oh, man. Ik, ik, nou ja. Los van het feit dat het natuurlijk te kansloos woorden is... en dat je er misschien, als je gewoon thuis tv zit te kijken... al last in hebt bij het zappen... je wil niet weten wat voor een ellende wij ervan ondervinden. Ja, nou, precies. Want over een half uur... Hallo luisteraar, bent u er nog? Nee, nee, oh. nee, nee. nee. Je... Ik... Wat, gebeurt? Wat gaat er nou toch weer af? Het is een uh, rommelig uh, begin ja, nee, van dit uh, programma. Maar, uh, uh, ik, denk dat niet, ik denk niet dat de gemiddelde extra weekendluisteraar zich laat paaien... door een ijsshow. Die blijven wel luisteren, daar ben ik niet bang voor. Precies. Maar het vervelende is dat uh, uh, in ieder geval één van die shows... komt hier van het Mediapark in heel veel... Nou, waar wij ook moeten zijn voor dit programma. Vijftien bussen stonden in hè? Godscaleer, je kwam het Mediapark niet op. Allemaal die bejaarden die naar binnen moesten worden gewield. Precies. En dat, gaat, dat begeeft zich ook op glad ijs. Dus dat is wel een lach op zich. Ongeveer. Wat, uh, wat, zou, wat zou je doen als jij gevraagd wordt voor dat programma? Stel, eens bellen. Hallo, SBS hier. U, wilt u, wil, wil, wil je erover nadenken om het mee te doen? Ook nog nooit. Nee, he? van mijn heb, heb jij überhaupt wel eens geschaatst? Gewoon ja, geschaatst? er zijn opnamen van. Ik hoop niet dat die ooit uitlekken. Oh, ja, joh. Wat was ik heb echt nog nooit geschaatst. Laat staan dat ik voor de, uh, de ganse natie... en ook nog een keer het, het, het domste deel ervan... Uh, op tv kunst ga schaatsen. Dat is geen kunst aan, nee. Nee, maar er zijn wel meer dingen waar ik... Je, je vraagt het je wel eens af. We hebben het laatst nog gehad over herxamen. Dat heb ik dan gedaan. Maar je hebt ook gezien van, oh nee, vreselijk. Nou, no, no, no way, hoor. Nee, hè? Echt, als ik uh, gebeld geworden dat, uh, Ik heb één keer geschatst. Hoe oud was ik nou? Acht of zo. Met een stoel. Ja, als hij mee mag, en, dan wil ik erover over nadenken. En, en die stoel, was die vrijwillig of uh, werd hij gedwongen? En die is, uh, is na afgelopen ook niks Liks meer van teruggevonden. Vormen, nee, nee, nee, nee, niks meer. Ja, nee. Het was echt verschrikkelijk. Ik had geen poot om op te staan. Geen nee. stoelpoot. Nou, voordat we nog meer schevensgaatzen breiden, Zou je worden... Uh, uh, zou je meedoen dan de mol? Nou, dat is me dus van de week... Uh, nee! Nou, niet letterlijk nee. gevraagd, Maar ze dus zijn uh, wel uh, aan het denken aan mij. Ja? En dan zat ik dus... Ik dacht aan Nou, nee... En iedereen schudt ja, hier, ja. Wat nou, ja. Nou, stel dat ik gevraagd word, wat moet ik, nou doen? wat moet ik doen? Ja, doen. Echt? Nou, kijk, ik zeg wel, maar, maar ik zou het denk ik niet doen... want uh, volgens mij ben ik helemaal niet goed in dat spel. Ik ben veel te doorzichtig. Ja? Kijk, Paul Rabbering, dat is een onbetrouwbare hond. Ja, dat dus weet, die maar kan er wel aan ik, mee doen. Ja, maar ik ben een, uh, hele, uh, ik ben een hele eerlijke vogel. Ja. Dus ik, uh, Jij hebt veel te trouwe hondenogen. Jij je houdt het geen ronde vol. Ja, in het spel. Maar daar kan ik natuurlijk ook misbruik van maken. Oeh, van die trouwe hondenogen, hè? Oeh, dat ja. is wel een aardig, ja. Maar ik, weet je wat mijn probleem is namelijk? Nou. Ik, ik ben een ongelofelijke uh, uh, mietje. Ik, ja. ik ben een chicken shit. -a -go -go. Oh, ja, heb je gekeken deze week? Ja, ik heb gisteren ja. zitten schuimen op de bank. Dat, dat je dus over de rillingen van de hoofd te gebruiken, een ja, ja, beetje ja, ja. gaan afzeilen. Ik dacht, nou, dat wordt echt. Oh, alleen, het, alleen de gedachte daaraan al, weet je. Dat is een your worst nightmare. En dan word je de gevaar van het programma... en dan ben je dus het mietje als je het niet doet. Nou, je, dan was je wel het mietje geweest met uh, Renate Verbaan. Dat was dan niet zo heel nee, erg. Ergens. Daar wil ik best een mietje mee zijn. Nou, nee. precies. Urenlang. Mm. Achter elkaar. <laughs> nou, um, dus, van horen van achter. En, uh, maar ik moet wel van de week iets doen in spuiten en slikken. Nee, oh, nee, dat, ja, dat dacht weer wel. Wat dan, wat dan, wat nou, dan? Ja, ik moet, uh, Je kent die uh, Back to the 80s uh, typisch 80, 90 programma's. En dan zie je Henk Ja, Ik kan me eigenlijk helemaal niks herinneren <laughs> van Miami Slice. <de Jenny> <laughs> en dan zit hij voor een blue screen. Nou, nu in plaats van Henk Weersboek, uh, mij. Zijn nee, feite uh, hebben ze alsnog Henk Weersboek. Maar Westboek. je spuit en slikken. Ja, dan, moet ik dan wordt er gevraagd aan mij. Uh, wat, wat, wat vindt u van Beffen? Nee, En, en dan wat? moet ik uh, daar uh, in wat, eerst. wat vind jij van Beffen? Die lucht! <lacht> nee, nee, nee. Ik, ja, nou, god. Ik bedoel, ja, nou, ik vind het heerlijk! Ja, toch? Ja. Je hebt er de mond regelmatig van vol. <lacht> nee, weet ik veel. Ik, het gaat ook <lacht> over de liefde. Dus oh, okay. het kan ook over de liefde gaan. En, ja. Oh, wacht. Oh, we hebben ineens heel raar geluiden hier. <lacht> oh, nou. mm, maak me eh, Dus dat soort dingen, daar worden we voor gevraagd. Nou, wat ook wel uh, zou kunnen passen in dat thema... is volgens mij de wildprik. Ja, oh, zitten we er nu middenin? Ja, laat me doen, joh, het is half acht. En ja, we zitten, wat loopt het hand? Maar het komt door het deffen van je. Nee, jij begon erover. Nee, jij. Nee, ik jij. begon over ik, ik zit deze week gewoon keurig in triviant. Jij gaat oh, naar spuiten ja, en slikken. jij zit in triviant. Ja, dat is Wanneer? Gewoon, uh, woensdag. Ligt Echt beschaafd. Ja. Gewoon. Echt gezellig. Da da daar durf ik mijn moeder naar laten te kijken. Maar ik ga mijn moeder niet opbellen van... Mam, je raadt het nooit. Ik zit in spuiten en slikken en ga zeggen dat ik beffen zo lekker vind. Nee, nee dat, ik ga dat helemaal niet zeggen. Dat ga ik niet doen natuurlijk. Nee, het gaat over de liefde. Maar je wordt ook gevraagd wat je van beffen vindt, zeg Nee, je. dat weet ik niet. Weet je van Beverfit? GELACH <laughs> Ik wil het wel een keer uitleggen. Ik ga we gaan eerst even. De Wilplik! Die, ja. doen, die doen we zo. Want ah, ja, ik moet vraag even, even of die even blijft hangen. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Blijf er even hangen? ja, ja, ja, ja. Prima, prima ah, dankjewel. Ja, je prima. Zo. Nou, geregeld. Gaan nou, we zo meteen we gaan, over aan de Wilplik? Hè? We gaan zo meteen over naar de. De, de Wilplik! <coughs> het gaat ja, helemaal goed komen, ik weet het zeker. NMS en de mensen, anders even naar 3333 om Gerard uit te leggen wat. Nee, allemaal. Hallo? Wat? Nee. Beffer. Even... Nou, hou op, LGS in de mond tegenwoordig dit. Nou, niet likken. Het is tijd voor rock'n'roll, lekker! Oh, and are you gonna be my guy? So one, two, three, tap my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Six, come on and get your kicks Now you don't need the money When you look like that Do you, honey? A big black boots Long brown hair She's so sweet with her Yeah back there Like a snake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 Extra weekend en. De Wildplik! Ja. Zullen we eens kijken wat hier nog hangt? Hallo? Hallo! Nou, ja. chapeau! Chapeau! chapeau. Ja, ik heb puur iets beter te doen, dus. Uh, ja, ja, dat merken we ja, heel goed. Nou, het is tijd voor. De wildprik! En voor de mensen die niet weten wat. Uh, de, de wildprik De Inhoudt. Het is heel simpel. Je belt 0909-1336 en wij praten met jou gezellig over wat je hebt gedaan deze week, maar vooral wat je dit weekend gaat doen. Precies! Nou, begin even met te zeggen hoe je heet. Ik heet Niels! Niels! Gerard, uh, Hallo. Hallo! Wat ga je doen dit weekend, Niels? Ik uh, ben nu onderweg naar uh, training. Ik uh, doe Amerika voetbal. Oh! Brede oh, jongen, big guy. Yeah. Nou, dat is goed, maar ik ben een snelle jongen. Een snelle oh. jongen? Oh. <laughs> ja, als je niet breed bent, moet je snel zijn in Amerika ja, voetbal. Inderdaad. Ja, inderdaad. is Dan stuipt het veld er meteen weg. Ja. Oké, okay, net nou op tijd. Uh, ik mee een mee. bal als het goed is. Ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> en, maar dat eindigt natuurlijk in één groot zuipverstijn in die kantine, natuurlijk, hè? Nou, uh, nou. Ja, ja, eigenlijk ja, wel, ja. dat is ik, ook Daarom ja, ja, zit je op een sportvereniging. Ja, ja, dat is wel waar. Ja, dat is waar. toch ook op... met al die cheerleaders bij American voetbal? Ja, hè? Ja, wij hebben wel heel geen cheerleaders. Ik speel bij de Horn Unicorns in Horn. De ja, oh. Unicorns in Horn? Ja, in Horn. De Unicorns. En er zijn geen cheerleaders in Horn. Nee, we hebben oh. geen cheerleaders in Horn. Met ja, ja. een drama. Kun je niet gewoon een paar mooie vrouwen een paar kippen geven en dan ben je klaar? Ja, ik bedoel, dan doe ik bij deze een oproep. Om met veren, bedoel je? Ja, gewoon. Een, oh, in en elke het. kant een kip en je bent klaar. Komt okay. ons. Kip en klaar. Nou, nou. Eh, doe maar even een oproep dan, Niels. Maar snel, hè. Oké, okay, nou, uh, de Horn Unicorns, die zoeken naast senior-spelers nog ook nog cheerleaders. Dus mocht je zin hebben om te komen spelen of te komen cheerleaderen... nou ja, uh, stuur even een mailtje naar uh, 3FM, dan uh, is het weer... Nee, die lekker, zitten we met al die foto's. Oh, dat is leuk, hol, hol, hol, nee, dat, is, ja, ja, dat is leuk, dat is leuk. Stuur ja. vooral. Prima, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. En de junioren kunnen zich aanmelden bij uh, op het IJs at sbss.nl. Precies. Dank je, Niels. Dag. Dag, fijn verreding. De ideale uh, partner van mij op het ijs zou zijn, Henny Stoel. <laughs> Zit ik ineens te denken? <laughs> nou. <coughs> ik uh, ga even hallo met wie? Godzorg. Hallo? hallo? En die hangt ook al vanaf 2003. dan wel. Uh -huh. ja. Hallo? De wildprik, we zitten er middenin! Nee, dat gaat niet door. Nee, nou, deze nog toe. een keer. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? hallo. Wie wie jij? Ja, ik ben Stefan. Stefan! Hey goeie, hey, hey! goeie avond! Kijk, meteen leef je op als we dat doen, hè? Is dat. Ja, natuurlijk. altijd. Die houden we erin. Ja. Stefan, hoe ziet jouw weekend eruit? Uh, tot nu toe rustig. Maar! Ik, ga, ik oh. kom uit Duitsland en ik wil even alle Duitsers achter me laten en uh, lekker terug in ons eigen landje. En uh, ja, dat is. Ondertussen loopt onze producer qua de studio uit. Ik weet niet wat hier gebeurt ondertussen. Veenstra. Sorry, dat is heel erg... Oh, ik had niet verwacht dat hij zo heftig zou reageren. Wat deed je dan? Nou, hij zit uh, uh, druk als hij altijd is met het productiewerk in dit radioprogramma. Zat hij een beetje te surfen op het internet. En dan kwam een nieuw filmpje tegen wat er van Saddam was vrijgegeven. En ik had het vanmiddag al gezien. En hij zegt, hij, zat, hij zat heel twijfelend te kijken. Zal ik kijken of niet? En ik, ik gebaasde van, joh, kijk maar niks aan de hand. Je ziet geen rare dingen. Maar het is namelijk Het is een nep -Saddam. Die ligt daar op de brancard. En dan gaat de camera er langs heen en ineens doet hij boe. <laughs> en Dominique viel bijna met stoel nou om. Oh, dat is lachen. Dat ga ik ja. zo ook even kijken. Ja. Maar sorry, je was naar nou Duitsland. Uh, Duitsland, dat hoorde ik nog. Ja, het is truker, hè. ik kom net uit Duitsland en ik heb het helemaal gehad met die Duitsers. Ja, vind je het gek? Nee. Heb je daar wel eens een radiozender geluisterd? Ja, hè, schuilplatten, ja! Ja, ja. ja <laughs> is doet een schuilplatten! En dat had de hele fucking dag, jongen, die mensen die... Nou ja, goed. Ja, die, ja. Het zijn op zich aardige mensen, alleen... Nou, nou... Ze komen zo dreigend op me over, weet je wel. Het is nooit een kuningsbiet als wij bier bekomen, nee. <laughs> niet. <nee, nee. laughs> Wat is het? Dit is Zwei Weet je, Dat is het probleem van die ja. nou, Je hebt dat, maar je hebt het ook vind ik, een beetje, dan wordt het een kant Als we dan een, een worstje bestellen bij Dan moet je gewoon. Ik een. Ik heb een. een. moet een. zijn. Dus maar heer, een lekker, heerlijk, overzichtelijk programma hebben Ja, ja he? sorry. Luister lekker weg op een vrijdagavond. Nou, dat, uh, dat, dat doet ons deugd, dat is daar doe ja, dat doen we het voor. doen uh, he? uh, we voor, We draaien er zelfs een stukje voor om, dat we jullie om 7 uur kunnen ontvangen. Oh, dus, ah, doe je dat? Ah, dat is niet. Ah, dat is een applauswaardig zelf. Dat is, ja, ja, ja. ja. is Hé, uh... oh, hey, maar ik heb een vraag, oh. oh, ja? Mag ik even het weekend inluiden? Nee, uh, maar dat hebben we net gedaan. Ja, even tuteren. Ah, doe maar even. Ah, Oké, okay, doe maar even ah, dat. Even tuteren. komt ja? Ja, nu is het weekend. Ja, wie is Dankjewel. Dag. Dag. Alsjeblieft. Een hey, prettige <laughs> avond en uh, fijn weekend en de groeten. Ja. Dankjewel, hè. Da Doei. Daag. Zullen we <laughs> nog eentje doen, dan? Ja, nog één. Eentje. Een eentje. Spannend, hè. De avond staat of valt met dit telefoontje, Michiel. Met wie? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja. Met wie? Met Mark! Maar Mark. Nou, make your mark, Mark. Wat is Goedenavond! Het? Wat eerst, gaat het worden dit weekend? We hebben gesprek over Duitsland nu Mark. Ja, is het aan de hand? ja die hebben we Duitsland ook niet meer, hè? Nee, nee dat geeft allemaal Zou niet. Zou je zien, dan ga je zo meteen praten over Engeland en dan belt Penny. <laughs> nou, Penny wie? De jager. De jager. Ja. Nou, um, <laughs> mark. Hey, oh, ho, oh, oh, ik ben ook jarig, jongens. Wat? Ik ben jarig. Oh, oh. Echt waar? Ja, nee, serieus. En hoe, en Bieber, hoe, oud? hoe, oud? hoe oud? Hoe oud, Mark? Uh, uh, moet dat? Ja. ja. <laughs> 27. Ah, oh, dat is een prachtige leeftijd. Ja, wat een jonge man ben je nog. Nou, jong. Midden in het leven. Hoe sta je in het leven? Gebrouwd of... Ge gebrouwd? Getrouwd? <lacht> of... <lacht> gebrouwd? <gebrauwd>, <lacht> ik ben Freddy, uh, ik ben gebrouwd. <lacht> nou, ik word vanavond gebrouwd, denk ik. Dus, uh, <lacht> ja, heel goed. Maar we zitten... Ik niet gebrauwd, vast? nee. Nee, oké. Okay, dus je, bent, je zit er niet helemaal vast en zo. Dat kan allemaal nog en dan is 27 toch een prachtige leeftijd, joh. Ja, precies. Ja. Helaas, Zullen we even zingen voor je? Ja, je dat. Het einde is een beetje moeilijk, hè? Maar dat gaat <lacht> <Dat> weer. <lacht> maar gefeliciteerd en vanavond feest, natuurlijk. Ja, vanavond feestje. Topa. Ah, ah, go, go. Nou, spaat eruit. <laughs> maar uh, ik heb eigenlijk een verzoekje. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, oh, Wacht, pak even het papier erbij. Nou, fijn. Zonder de kroonkurken, zoals je ooit <laughs> Ja, wat wil je horen? Um, is van Quiz of Storage. Age. Dus maar niet wat. Kijken, Kijken wat er voor je kunnen Ja, ja, ja, dat dacht ik wel, ja. nee, maar dan <laughs> nou, kom op de grote lijst, <laughs> wie weet komt hij voorbij straks. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, hè. Mark. Eh, dankjewel, fijn weekend. Nou, Een fijne 28 e levensjaar. <laughs> 27. Nee, oh, ja, dan wordt het je achterste levensjaar. Oh ja, 8 jaar natuurlijk. Ja. <laughs> nou, dat is zonder alcohol. Hè. Komt ja. al. Pas op, hè? Dag maar. Dag! Dag! Nou, tot uh. zover. Uh, de wilplik. Zometeen de voice lift. Oeh, maar nu eerst. extra weekend. Hoi, en Ja, heb ik een zo zoon die elf is. GELUIDEN. Wat komt er van vrouw ruimtewezen naar binnen? Als dat niet elf is. En Single heet uh, Ruby Ruby Ruby Ruby. En daarvoor uh, lullers komen we dan even voorzitter. En JXL. Um, en dan nu... van de Voice lift he? en wat houdt het ook weer in Michiel Veenstraat. Het is heel simpel, we hebben een stem van een bekende Nederlander vakkundig verbouwd no. en de vraag is wie oh, wie is het en het is echt uh, daadwerkelijk voor een mooie prijs uh, vanavond. Het is ook een keer een, een nieuw element in dit verder nou, show. De lullige prijs zijn nu ja. een keer weg. Nee, je mag vanavond namelijk nog naar Eurosonic in Groningen. Ja, vanavond en... nog? Ja, ja, ja. Vanavond nog. Echt? Ja, misschien woon je er in de buurt, wat jij wil wow. en dan wil je er naartoe, want het is namelijk helemaal uitverkocht. Dus ook mensen in Groningen zelf. Ja, maar ik kom hier vandaan. Maakt niet uit als je geen kaartje, hebt, kom je er niet in. Je krijgt uh, twee paspoorten. ...voor vanavond, maar ook voor morgenavond. Pas toe, dat betekent dat ze ingelijst zijn? Ja. Nee. Dat ze overal naar binnen mogen. Oh, dat is overal naar binnen mogen. Okay. Ja. En, uh, bovendien doen we er ook een, uh, een hotelovernachting bij. En dan mag je namelijk vannacht, dus van zaterdag... ...nee, van, morgen, nee, van uh, vanavond op morgen. Okay. Zaterdag op zondag is het. Zaterdag op zondag. Zaterdag op zondag. Oh. Oh. Oh. Nou, je mag dus ook een nachtje blijven slapen. Op de hotelboot. En dat is mooi, want ik krijg fax in het nieuws... dat uh, er is totaal geen slaapplek meer te vinden in Groningen omsteken. Echt, als Jezus nu zou worden geboren in Groningen... zou die weer in zo'n klotenstal terechtkomen. Precies, tussen het hooi. Toch jammer. Nou, goed, en het gaat om de volgende op op opgave. Dit is de stem die we verbouwd hebben. Ik hoop dat jullie allemaal heel snel kunnen raden wie dit is. In de auto wordt de uh, Ja, ja, ja. Nog ja, één ja. keer? Ik zal, zal ik een andere variant nemen? Ach, doe dan doe een andere, andere varianten. varianten. In de auto word ik wel regelmatig kwijt. <lacht> <Ja, dan lacht> oh, je tutje. Oh, dan nog eentje dan. In de auto word ik wel regelmatig kwijt. Oh, ja, die was ja, makkelijk. 0909 1336, dat is het telefoonnummer van de dampende 3FM-studio. 0909 1336. En wie zou er toch altijd heel erg kwaad worden in de auto? Dat ze elke avond weer. Oh. Al, oh. Dat, die, die, oude, oude, oude, Op dat nou. dashboard. Precies. Ja. Hallo, met radio. Hey. Hallo. Bah, hoi. Hallo. Waarhoi. Waarhoi. Hoi, ja, hoi, hoi. Dan ja, weet je nog wel, die, die lul van drie over half acht. De lul van drie over oh, alle. ben jij. Dat gaat ja. wel het door. He's back. Nou, He's Roy. back, back in business. Nou, vertel eens, wie nou, denk die, jij... De, de, de, de laatste twee maakten me lastig, maar bij de eerste twee zou ik gewoon zeggen... Robin van Bastien en Adriaan, nou, die, die kleine kutkeboot. El elke week komt hij weer binnen, hè? Ja, ik zal hem nog één ja. keer uitleggen, Roy. Het is een verbouwde stem. Precies. Eh, was het dan Marijke week? want die is compleet verbouwd. Ja. ja. Uh, nee. het, is is goed, goed, het is niet goed, Roy. Het is niet goed. Dus uh, bij deze ben je ook de lul van 10 voor 8. Eh, Dankjewel. Dank wel. Zei. dag. Ja. Ja, Super. Even kijken of er nog meer mensen denken dit te weten. Hallo, dit is extra weekend. Hallo dan. Ja. Hoi. Hi, ben ik. Hi. Oh. Hi. Wie ben jij? Uh, Martijn. Martijn. Hey! Hoe is het nou? Nou, tot dus weer goed. Maar misschien kun je het nog veel beter maken, want jij weet waarschijnlijk wie. Het is. Eh, uh, Patty Bracht, dacht ik. Patty Bracht. Het lijkt op de stem. Of is van Patty Bracht lijkt me echt iemand die voor een leven een rijontzegging uh, heeft. In de auto word ik regelmatig kwaad. Ja, dat kan zij niet zeggen dan. Nee. Nee. Het is niet goed. Het is niet goed, hoor ik net. Uh, oh ja, mama. Dan. Dank je met Bye. haar. Wat vonden ja, het leuk om je een andere telefoon te hebben. Ja, het was ja, jullie ook, hè? Hoogtepuntje van Precies. 9 voor 8. Dag! Dag! Dag! 09091336, we zitten midden in de voicelift. Heb jij dan enig idee, hallo, wie ben jij? Ik ben Helen. Helen! Goedemorgen! Hoe vind jij ervan? Ik vind Helen. Ik zei Helen. Oh, Helen! Oh, Helen! Hey, Helen, Ekdom en Wintra! joep, woesh. En wie denk jij dat die stem was? Nou, ik, uh, ik zag eerlijk, ik heb geen idee, maar als ik een gokje moet wagen, dan zeg ik uh, mevrouw Katja Schuurman. Nou, nou, dat was toch. Uh, zal ik even luisteren? Het komt door de kwast, niet goed. Zou, ben je uh. al door wel een hint? Want dit is een mooi moment voor een hint. Ja? Dat is het is een mooi ja. hint moment. Ik ook. Maar, ik, mag ik nog één ding zeggen? Ja? ja. Voor, uh, voor, uh, voor uh, de, de, de, de requestje waar je dan uh, voor kijken wat ik kan doen. Oh, ja. Die? Ja. Ja. Ja. ja? Ik had, uh, ik had een, uh, best wel een mooie en ik, uh, ik. Ik ben onderweg naar Duitsland nog. Oh, dus ook al, ik, wat is dat ik, toch voor jou Ja. Ik weet het ook niet, maar ik, ik sta op de grens nou. Ik heb speciaal gewacht om even naar jullie te bellen, dus eh... Uh, ik, uh, ik wil graag uh, Nelly de Elefant van de Toydom. Oh, oh. Nee, daar komen we nooit meer vanaf, Benstra. Ik heb hem vanmiddag nog gedraaid in Rab Radio. Ik, heb ik het weet er oh, alles je van, Michiel. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Nou, we zullen kijken wat we voor je kunnen doen, hè, Winn? dat is hartstikke mooi. Ja, hoor. Ik hoop hem nog te horen. Nou, ik ook. ook. Hartstikke no. Ik wens jullie een fijne weekend! Tot hoi, hoi Maar goed, qua hint, ik heb uh, deze quote, die we nu zoeken, ja. heb ik uh, van tv opgenomen in hetzelfde programma waarin Katja ook elke week zit. Oh! Mm. No. Ja. No, no, Dat no. maakt het toch een stuk makkelijker. Dat maakt het eh? een reis, eh? hè? Dat toch geen flauw idee. het. Eh? Um, nee. nee. Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Een oh. vrouw. Oh, even met Yvonne. Yvonne! Uh, ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het Georgina Verbaan is. Georgina Verbaan? Zo. Nou, dat denk Dat denkt over. maar. In de auto word ik wel regelmatig gekwat. Ik heb het toch gekwaad. Even luisteren hoe het echt klinkt dan. In de auto word ik wel regelmatig kwad. Ja! Hé, hey, Yvonne. Ja. Heb je ook nog een idee bij welk tv-programma ik dit heb opgenomen? Uh, ja, Ranking the Start. Ja. Oh, jij cool. kijkt ook alles, hè? Wat goed, ik wat goed. Ik kijk alles, ja. Uh, waar rijd je nu? Ik, hè? Ja. Naar Duitsland, zeker. Uh, nou, wel richting Duitsland. Ja, ja echt, dat is er toch aan de hand? We zijn, oh, hoe kan het nou? <laughs> ja, ik Want, woon daar. Je, woon jij in Duitsland? Ja, erg, hè? Nou, daar gaan we dan, hè? Zeg het Duits. <laughs> zeg even wat Duits. Sorry, je, moet, je moet even wat Duits zeggen. Doe oh. even. Duits... Um, uh, zeg even, dat moet een halve liter zijn. Hallo. In <laughs> <dit>. <laughs> ja, wat zagen ze dan? <laughs> nou, ik vind het goed. Ja, wat moet ik zeggen? dan? Ja, joh. <laughs> hey, Maar als je nu naar Duitsland rijdt, Yvon, dan zou ik links afslaan. Ja. En dan? Nou, dan ga je naar Groningen. Want jij hebt twee paspoeders gewonnen voor Eurosonic Noordensland. Ja. Je moet weg daar. Dan moet ik weg, oh wat. ja maar, eigenlijk kan ik het, dus ik er helemaal niet naartoe. Ja, nou ja wat is dat. Nou, wat? Ik denk, ik kom toch niet door, maar. Nou, Yvonne, spreek het volgende met je af. Jij vindt uh, de prijs van de boodschappenband, en wie echt naar EuroSonic ga wil en kan, die sms nu. Ja, ik, nu, Naar 3333. 3-3, 3-3. Precies. Nou, nou, dat nou, van, dus het ik los krijg een pak nee, nou, nou, nou ja, je noemt even getal tussen de 1 en de 10. 6. 6, wat staat er op de band op 6? Even kijken. Ik hm. door. Eén bus slagroom. Oh, is het magere slagroom of gewoon een slagroom? Even kijken. Eén bus echte slagroom. Echte slagroom. Hoeveel gram? Ja, hoeveel gram is dat? Gewoon over even luisteren op de band. Hoor, wacht even. Daar snap ik helemaal niet van. Eén bus echte slagroom. 250 gram. Is dat een rode dop of een. Ja, een blauwe of een groene. Of geel. De band loopt weer vast. Ja, We hebben de band open. Lekker band. Nou. nou, we sturen die slagroom naar je toe. En wat ga je ermee doen? Je kan er toch heel veel mee doen? En die gaat als Irish Coffee. Oh, nou, heerlijk. Dat wordt lekker. Nou, veel plezier ermee. En uh, de groeten in Duitsland. Oké. Dag Yvonne. Dag. Heel gezellig. een hand om Doe ook mee aan de campagne van Greenpeace op 1miljoenspaarlampen.nl en win een reis naar Lichtstad Parijs. 1miljoenspaarlampen.nl. Werk zoeken is leuk, werk vinden is leuker. Dat vindt Jobtrek.nl ook. De grootste banensite van Nederland voor MBO's en HBO's houdt het simpel. Geen tutors, wel banen. Je vindt er snel een passende baan. Zo hoort het toch? En zoeken werkgevers jou? Dan zet je je CV op Jobtrek.nl.